Dieselauto's worden steeds minder populair. Drie jaar geleden had bijna 1 op de 3 nieuwe auto's een dieselmotor en inmiddels is dat nog maar bij 1 op de 6 het geval. Het aantal auto's dat op benzine rijdt is juist sterk toegenomen. Volgens deskundigen heeft het onder meer te maken met het dieselschandaal waarbij de motoren meer bleken te vervuilen dan bij toelatingstesten officieel was gemet.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 De senator Kort Rijen, die is even koffie gaan drinken. Want hij staat tenslotte op de lijst van een politieke partij. Nee, niet op de eerste plaats. Maar we vinden het niet gepast dat hij hier dan vragen gaat stellen aan de wethouder. Ik zou nu weten wat we die Nee, maar we doen het beter ja, op deze manier. Oké. Okay. Lekker vis-à-vis. -vis. Um, allereerst, er is. Uh... Ja, maar ze weten nog hey. niet wie ik ben, want je hebt mijn naam nog niet nee, gezien. Ik ben Ger Oh ja. En hij is ja. Wet wethouder. Ja. Gert, er is breaking news. Ik heb gisteravond gezien dat vrijdag 16 maart het rapport wordt gepresenteerd van de commissie om vier uur in het raadzaal over het Waterloopplein en alles wat er omheen is gebeurd. Het Waterloopplein? Oh, is water, is mooi. water, Watertorenplein. Ja, maar water daar ga ik me nu niet over uitspreken. Nee, nee. maar het is wel opvallend. Vier dagen voor de weten. verkiezingen. Dat was afgesproken. Dat moest. Klopt. Het was afgesproken, de raad heeft gezegd, en de voorzitter van de commissie heeft ook gezegd, ik streef ernaar om het voor de verkiezingen af te hebben, zodat we het niet over de verkiezingen heen moeten gaan tillen. Dat, betekent, dat vind ik een lofwaardig streven. Dat betekent voor alle politieke partijen dat ze dan daarna meteen kleur moeten bekennen tot de verkiezingen. Nou, dat hebben ze al bekend volgens mij, maar goed. Dus veel verandert er niet? Ik heb geen idee, maar kent het rapport niet. Oké. Okay. Maar in ieder geval, 16 maart om 4 uur is de presentatie ja, van uh, de, het onderzoek. Ja, klopt. Wij gaan praten uh, over allereerst uh, uh, het, het statiegeld. Ja. Om het zo maar even te noemen, het, voor het gemak. Jij zegt Alliantie, maar het is. Nee, het heet de Statiegeld Alliantie. Ja. Wat houdt het precies in? Uh, een aantal jaren terug heeft er de, de, de, de, een grote lobby plaatsgevonden in, uh, in Den Haag van verpakkingsmateriaalfabrikanten en bedrijven die er dan gebruik van maken om het statiegeld op die grote petflessen afgeschaft te krijgen. Dus die grotere flessen. Dat was bijna gelukt. We waren het niet dat ze niet zijn geslaagd in de opdracht die ze daarbij gekregen hebben. Namelijk om ervoor te zorgen dat er dan ook veel minder verpakkingsmateriaal gebruikt gaat worden. Uh, dat heeft de gelegenheid gegeven aan uh, een aantal groeperingen om uh, een tegenoffensief in te zetten. Dat is nu gebeurd. En in plaats van het afschaffen van statiegeld op die grote flessen, wordt er nu gestreefd naar statiegeld heffen, ook op de kleine flessen en op blikjes. En dat past precies in ons duurzaam afvalbeheerplan. Uh, want wij willen zoveel mogelijk uh, afval scheiden. Vandaar ook dat ik gevraagd heb om het afvalbeheerplan ook op, te zetten, op, de, op de agenda te zetten. Uh, want hoe minder plastic rotzooi er in de samenleving komt en in de oceaan hoe beter het is. En hoe minder mensen thuis uh, hoeven te scheiden. Want het is echt van de absurde. Als je kijkt naar... Uh, Siel en ik zijn met z'n tweeën thuis... En ik heb gewoon elke week een aparte zak vol met plastic en uh, plastic afval en, en, en, en blikjes. En, uh, en bijvoorbeeld melkverpakkingen en dat soort dingen. Want die mogen er ook in in de, in de plastic bak. Uh, nou, en het zou, uh, het zou mij in ieder geval, en iedereen die deze, deze wereld uh, een goed hart toedraagt. En je mag aannemen eigenlijk dat iedereen dat is. Uh, dat dit een groot succes wordt en dat die staatsgeldalliantie alliantie... Uh, voor elkaar krijgt dat er voor het staatsgeld gegeven gaat worden op dat soort producten. Maar daar gaan natuurlijk de prijzen van die flesjes wel omhoog. Die staatsgeld ah, moet ergens vandaan komen. Ja, maar, maar luister, ik betaal eerst een kwartje en dan krijg ik een kwartje terug. Oké. Okay. Ja. Maar jij gaat dan inderdaad met die kleine flesjes terug naar de supermarkt en zeggen: hier, uh, dat wat, is, je structurel. hebt een heleboel. Ja, dat is de bedoeling. Ja. En blikjes bier nu ook. Blikjes ook, ja, ja. Ja, dat doe ik niet. Uh, het is het streven van die hele grote brede alliantie. om op dat soort dingen, plastic en blik. Uh, om daar statiegeld op te gaan heffen. Zodat die uh, niet meer in het milieu terechtkomen. Zodat die niet in de vuilnisbak op straat terechtkomen. Zodat ze niet rondslingeren op strand. Ik ben het met je eens, maar besef wel. dat er een hoop werk is voor de mensen die het weer innemen: uh, strandpaviljoens, uh, supermarkten en dergelijke. Ja. Die verdienen er ook geld aan. Hoezo? Die, die verdienen toch geld aan de producten die ze verkopen. Dan mogen ze ook wel wat terug doen. Voor het milieu. Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar nee, Jij bent, bent, bent ook strandpachtig geweest. Ja, dat klopt. En dat betekent dat je opeens zakken vol moet scheiden. Ja. En weer apart moet terugbrengen voor de statiegeld. Nee, ik hoef ik nee, niet nee, tegen. Hoef geen, maar... Hoef, nee, maar wacht even. Je hoeft geen zakken vol te scheiden. Die worden gewoon ingeleverd en je krijgt daar statiegeld voor terug. Ja, maar dan moet jij als strandpachter wel naar de supermarkt toe om dat statiegeld te innen. Nee, dan hoef ik niet de strandpachter. Nee. Ja. nee, zo werkt het niet. Nee, het werkt niet zo anders. Er, er wordt statiegeld gegeven en er wordt statiegeld terugbetaald. En men moet dat op een gegeven moment op een centraal punt ergens inleveren, dan hoef niet naar de supermarkt. Alleen je houdt dat apart. Ja. En je gaat naar de gemeente toe en je levert dat bij de gemeente in, of een supermarkt die dat centraal doet, hè, want dan komen ze met die grote vrachtwagens en halen die troep op en dat brengen ze naar het centraal punt, waar het gerecycled wordt. Oké, okay, nou kom ik met een, uh, ik kom uit Amsterdam, ik ga naar een strand in Zandvoort ja. en ik heb tien flesjes paard bij me uh, en die lever ik bij jou in de strandtent in en ik wil staatsgeld hebben. Dan heb je een probleem, moet jij betalen. Waarom heb ik dan een probleem? Ik heb helemaal geen probleem. Nee, ik moet niks betalen. Straks geld wil hem terug hebben van die flesjes, ja, jou. Ja, maar, maar als hij die niet bij mij gekocht heeft, hoef ik het ook niet terug te betalen. Seriously, dan school, moet hij het lekker mee naar Amsterdam nemen en dan gaat hij in Amsterdam mee leveren waar hij het gehaald heeft. Want hij moet niks meenemen bij Amsterdam, hij moet bij die stramp kopen. Ik geef maar een klein probleempje aan hoor, maar ik weet dat het vroeger met circuit zorg ging. En jij en ik en anderen, weggingen gingen in de afloop van de race altijd met plastic zakken door het circuit heen om lege flesjes op te halen. Dat heb ik om... nooit gedaan. Nee, ik wel. Ja, Daar had, had ik geen tijd voor. Met zand erin en dan ging, je, dan ging je naar Brokmeijer en dan kreeg je weer een handvol geld terug. Ja, en zo ben je aan je vrouw gekomen. Ja. ja. <laughs> maar het betekent wel dat er natuurlijk eh, toch problemen zijn, want die Brokmeijer die moest een hoop geld betalen aan de jongelui van Zandvoort ja. van flesjes die niet bij hem gekocht waren. Ja, maar dat kreeg je ook weer terug. Hij kreeg dat natuurlijk weer terug van de leverancier waarin ze is. Zo ging het bij mij ook natuurlijk. Het besteld kratje bier die ik gekocht had. Ik zal de naam van het bedrijf niet noemen. Uh, daar staat statiegeld op. En als dus ik het weer terug inleveren, de kratje, dan krijg ik dat geld weer terug. Dat is niet zo moeilijk. Zo werkt het. Nee, maar je ziet wel de probleempjes die kunnen ontstaan. Ah ja, wel nee. Je moet denk je, moet, je moet denken in de oplossingen ik, ik vind, en niet vind, in problemen. Ik vind het hartstikke goed statiegeld, maar ja. Ja. overzie de consequenties. Ja, die overzie ik. Want anders had ik me niet aangesloten bij die alliantie. In de gemeente. Wanneer denk je dat het ingaat? Ja, dat hangt van, hangt van kabinet Rutte 3 af. Of die een nieuwe raamovereenkomst gaat maken. Uh, onder druk van de alliantie Met de verpakkingsindustrie. En, uh, want er is nog veel meer. Hè? want die, Als je kijkt naar de supermarkt. De dubbele verpakkingen. Uh, als je tegenwoordig een, ons, ons kipfilet gaat halen. Dan zit er, zit er, zit er, zit er even ons uh, plastic omheen. Nou, dat is nergens voor nodig. Komkommers die, die in folie gerold worden, bananen, noem maar op. Nou, daar moeten, we, daar moeten we ook nog hard aan werken. Want het is niet alleen om het statiegeld. Het gaat op, totaal om het, uh, het, uh, het vervuilen van het milieu zoveel mogelijk terug te dringen. Doe je, nou. dat, doe je dat thuis ook met Chile? Nee, Chile doe nee. ik nooit in plastic folie. Nee, maar nee. letten jullie erop thuis? Ja, zeker. Ja, wij, wij scheiden alles. Plastic, papier, glas, uh, etensresten. Uh, noem alles maar op. Ik wil toch even een vraag tussendoor stellen? Nee, jij mag geen vraag stellen van hem. Voor ja. mij wel, hoor. Ja, wel. Um, ik heb uh, een tijdje in Duitsland gewerkt daar hebben ze het uh, recyclingsysteem voor uh, flesjes en blikjes daar heb je uh, in iedere winkel grote supermarkt heb je autonome apparaten staan en dan steek je een leeg blikje terug wordt de barcode gelezen wordt het blikje in elkaar geperst en wordt dan gescheiden in grote zakken en dat wordt dan gerecycled is dat hetzelfde systeem? Dat, uh... ja ja klopt, dat is hetzelfde systeem ja. dat is een heel goed systeem ja, nou fijn kijk, er is iemand die ervaring mee heeft ja. nou dat zie je het Hey, Pieter, je wordt op je linker bediend. Nou, nou collega. Ja, maar ik vraag het aan jou als wethouder. Ja, nou? Jij bent verantwoordelijk hier. Ja, nee, maar goed. Uh, ik denk dat ik uh, verteld heb wat er moet gebeuren. Oké. Okay. En daar streven we naar, bestanden. En ik hoop, uh, jij ook. Um, over de rest van de afval. Heb je daar nog iets over te zeggen? Ja, nou, we hebben nu net. Uh, de raad heeft uh, een concept-duurzaam uh, afvalbeheerplan vastgesteld. En. Uh, daar, gaat, daar is nu een enquête uit in Zandvoer. En daarom wil ik het daar ook over hebben. Want ik, nou, wil iedereen, ik wil iedereen oproepen om die enquête die ze gehad hebben ook in te vullen. Of de oproep in de krant die er geweest is voor degene die de enquête niet hebben gehad. Om daar ook uh, op te anticiperen. En vooral ook om uh, op de drie avonden te komen. Waarop we uh, met de bewoners. Want dat is de bedoeling. In co-productie gaan bepalen van... Hoe wordt ons afvalsysteem nou straks geregeld? Dan heb ik het over het huishoudelijk afval. Ik heb het niet over ondernemers, daar ga ik later mee praten. Wanneer zijn die avonden? Ja, ik weet de data niet uit mijn hoofd. De ene is uh, daags na de verkiezingen de andere in de week erop. Maar ik weet ze niet precies uit mijn hoofd. Die staan in de krant. Maar die staan in de krant en... Uh, uh, nou kijk, want het is, we hebben het in drie uh, avonden gesplitst. Eén voor de hoogbouw, met name Noord. Uh, Eén voor de laagbouw die goed bereikbaar is. En één voor de laagbouw die minder goed bereikbaar is, zoals in het centrum. En daar willen we met mensen praten over. Hoe gaan we het oplossen? Hoe gaan we het scheiden? Uh, gaan we DFTAR, en dat staat voor gedifferentieerd tarief, toepassen? Dus degene die het verdomd om uh, te scheiden, die krijgt een hogere rekening dan degene die uh, heel goed aan het scheiden is. Want lever je 20 kilo win, dan uh, is het natuurlijk heel onredelijk als Koor 2 kilo win levert, dat hij net zoveel moet betalen als jij. Nou, daar willen we vanaf. Uh, daar hebben we voorstellen voor, en, uh, en het is de bedoeling dat mensen dus gaan meepraten en mee besluiten over wat er in hun wijk nou, hoe het nou dus maar zou... Maar hoe kan je dat zien als ik uh, een, een zak met flessen naar de glasbak toe breng en ja. uh, een grote zak naar de plastic container breng? Ja. Hoe kan je dan zien wat ik thuis, kan je alleen maar contenderen aan de grijsbak, wat ik daarin doe? Het restafval, Ja. ja. Want dat. En dat is dus ook van, nou, je gaat kijken van hoe ga je dat doen. Ga je nou met ondergrondse containers werken, bijvoorbeeld in Noord, voor al die afvalsoorten. Uh, en dan ga je werken met een pasje. En op een gegeven moment als, als jouw pasje is geregistreerd en er gaat 20 kilo in die restafvalbak, dan heb je een probleem, want dan moet je betalen. En als ik in de glasbak, hoef ik niet te betalen. Als je die restafval in de glasbak doet. Dan, uh, dat zou kunnen. En uh, dus, er zijn slimmeriken geweest die, die zulke dingen hebben geprobeerd. Pas geleden nog iemand uit de Muiden die hier de Zandvoort uh, vuil kwam storten. Maar dan moet je wel heel goed verdom, verdom goed opletten wat je in die vuilnisbak, vuilniszak gooit. Want uh, die wordt gewoon uit elkaar getrokken. En er wordt net zo lang gezocht tot we iets vinden waardoor we erachter komen van wie dat is. En dat is een boete van 5000 euro. Kijk, dat is duidelijk. Zo ken ik ze. Zo is het meneer Taters. <lacht> Uh, <laughs> dit gaat de goede kant op? Ja, dat gaat de hele goede kant op. En daarom ook een oproep aan iedereen om die avonden te bezoeken. Mee te praten, mee te denken, ideeën aan te leveren enzovoorts. En we hebben, uh, we hebben een, uh, anderhalf jaar geleden een proef gedaan in Noord. Uh, bij de Lorentstraat met name. Daar hebben we een aantal extra containers neergezet. En daarna zijn die mensen geënqueteerd. ik moet zeggen, die verrassend uh, positief allemaal. Uh, dus ik heb er goede hoop op dat we met z'n allen straks een veel beter... Uh, afvalstromen verhaal kunnen introduceren in Zandvoort, dan we tot nu toe hebben. En dat draagt alleen maar bij, ook dat draagt alleen maar bij aan, het, uh, aan een gezonde wereld en, uh, en een goed milieu. Nou, noem je drie plekken in Zandvoort. Uh, ik ben het strand vergeten. Wordt er ook uh, nog een uh, avond aan belegd? Nee, uh, ochtend? Nee, want kijk, het gaat in eerste instantie om huishoudelijk afval. Okay. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun afvalstromen. Maar, ik zei het al, ik ga daarna ga ik in overleg met, met ondernemers. Dat heb ik ook al afgesproken. Ondernemers in het dorp, ondernemers op het strand. Om te kijken hoe we hun kunnen helpen uh, met slimme oplossingen voor hun afvalstromen. Want nou, we kennen allemaal de voorbeelden wel. Van kleine winkeltjes, geen plek voor een afvalbak. Zeker niet voor vier bakken, noem maar op. Nou, dan moeten we dus slimme oplossingen voorzien te vinden. En uh, wij hebben dan wel geen wettelijke taak. Maar wij hebben wel een taak in dit toeristische dorp dat het schoon is en dat het vuil gewoon goed gescheiden wordt, ook bij van ondernemers. En waarom zou je daar niet dan bij helpen en uh, adviseren en, en, en oplossingen aandragen? En dat gaat in de komende maanden gebeuren? Dat gaat gebeuren als uh, het, afval, uh, het duurzaam afvalbeheerplan straks finaal is vastgesteld door de raad. En dat moet ergens in, uh, in juni gebeuren. En daarna gaan die gesprekken met, uh, met de ondernemers, zodat we met ingang van 2019 ook daar... ...mogelijkerwijs een aantal oplossingen hebben. Dan zit er misschien een nieuw college... Die dat is niet open. ...die anders denkt. Dat is niet open. Nee, zeg jij. Maar... Ja, natuurlijk zeg ik dat. Maar laten we wel zijn... Ja. ...de kans is groot dat er weer een nieuw college komt. Die kans is er altijd. En dan is de enige hoop die ik heb... ...dat het beleid wat er, wat er is neergezet... ...dat dat wordt, verder wordt doorgevoerd, uitgebreid... ...verbeterd, aangepast, noem maar op... Want uh, niemand heeft het eeuwige leven, uh, ook, uh, ook colleges niet. Maar het is wel van belang dat je consistent beleid hebt. En met dit afvalbeleidsplan heeft de hele raad het concept dan uh, unaniem ingestemd. Dus ik mag aannemen dat iedereen daar straks ook nog steeds unaniem achter staat. We gaan naar het volgende onderwerp Gert. Uh, ik heb hier staan uh, voortgangnota openbaar openbare ruimte deel B. Ja, de, de noodopenbare ruimte deel B is in feite het handboek uh, wat er gemaakt is om straks uh, met de, bij de wijken uh, die heringericht moeten gaan worden... Uh, de bewoners te helpen met het maken van keuzes. Want ook daar vindt koopproductie plaats. Dus daar bepalen een hoofdzaak de bewoners hoe hun wijk straks ingericht wordt. Waar de speelplaatsen komen, wat voor speeltoestellen er komen, wat voor bomen ze willen... Uh, hoe de parkeerplekken liggen. Of dat nou visgraad parkeren is. Of, uh, of langs parkeren. Nou noem maar op. Iedereen mag meepraten. En meedenken over het inrichten van hun eigen wijk. En we beginnen uh, met Centrum. En als het kan, parallel Nieuw-Noord. Centrum, nou we weten allemaal. Er wordt nu gebouwd op het Raadhuisplein. Dus daar moet straks sowieso een oplossing komen voor, voor dat plein. En die hele omgeving. Uh, het centrum je zegt straks... Dan moet je toch nu al mee bezig zijn? Ja, maar ik, ik, ben, ik zit nu bij jou, dus ik kan er nu niet mee bezig zijn. Ja, ik bedoel met straks. Ik bedoel met, ik bedoel met straks, ja, de komende ja. maanden moeten we daarmee bezig. Oké, okay, dus niet en wachten op, tot het klaar is. Nee, maar... nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, want we weten waar de bouwgrenzen liggen. Dus we weten dadelijk ook van, hoe moeten we dat gaan veranderen? Nou, daar zijn we, uh, we zijn daar voorbereidingen voor aan het treffen. En uh, dan is het de bedoeling dat uh, medio uh, mei... De eerste, uh, ge, ja, eerste gedachten daarover op papier gezet moeten worden. Want we moeten natuurlijk wel een, een, een plan van aanpak hebben. Hoe we dat gaan doen. En vervolgens gaan we, hetzelfde met het afvalbeleidplan. Gaan we kijken uh, hoe we de ondernemers en de bewoners erbij kunnen betrekken. En hoe die uh, dan hun, uh, hun ei kwijt kunnen. Dat doen we ook in, uh, in, in uh, ontwerpateliers. En ook daar is straks de bedoeling van dat iedereen zoveel mogelijk komt om een bijdrage te leveren. Zodat we niet de uh, notoire uh, mensen, nou laat ik het anders zeggen: mensen die altijd maar vooraan staan en altijd maar wat vinden en daardoor. Uh, eigenlijk de zwijgende meerderheid een beetje wegdrukken van, van dat soort bijeenkomsten uh, daarom roepen we ook iedereen op om te komen, we gaan ook mensen actief benaderen om te komen en bij die ontwerpateliers is het de bedoeling dat je telkens doorschuift naar een andere tafel dus onderwerp A, B, C, D, E en dan schuift iedereen schuift door zodat iedereen de gelegenheid krijgt over elk onderdeel als hij dat wil, wat te vertellen het lijkt wat op een andere nota, de participatienota ...over omgevingsplannen waar je datzelfde voorstel hebt? Nou, dat omgevingsplan Van op het strand... Van tafel naar tafel naar tafel? Ja, met het omgevingsplan... Ja, dat klopt. Maar het omgevingsplan strand... ...want ik denk dat we over de noodopenbare ruimte genoeg gehad hebben... ...dat omgevingsplan strand, dat is... Uh, uh, ...dat gaat nog een hele stap verder. En daar heb ik altijd voor geëiverd... ...en nu uh, gaat het zo gebeuren. Voordat er één pen op papier is gezet... Kijk, vroeger, vroeger, want dat, dat duurt nog steeds zo. Bij bestemmingsplannen, dan wordt er een heel plan geschreven. Een ontwerpbestemmingsplan. En, uh, ja, en dan krijg je inspraakavonden. En dan mag iedereen er een plas over doen. En dan komen allemaal actiecomitees. En, ja, actiecomités noem maar op. Maar de werkwijze bij dat bij uh, omgevingsplan. Het is een, een experiment. Hè. We hebben van het ministerie toestemming om dit experiment te doen. Vooruitlopend op de... Uh, in werking treden van de wet, de omgevingswet in 2021, ja. uh, hebben we toestemming om een omgevingsplan te maken in plaats van een bestemmingsplan. En uh, wat dan moet je toestemming voor vragen aan het ministerie? Dat is, uh, dat hebben we per 1 maart. Uh, is dat, uh, de, ja, nou, twee weken geleden is men naar het ministerie geweest met, uh, met de brieven enzovoorts. En per 1 maart, want dat moet telkens voor 1 maart, of 1 september of 1 maart zijn ingeleverd. Nou, dat 1 maart hebben we gehaald, dus we kunnen de plan gaan maken. En wat er nou zo bijzonder aan is, in het omgevingsplan staat dat je belanghebbenden, maar ook belangstellenden, maar vooral belanghebbenden erbij moet betrekken. Nou, is dat allemaal vrij vaag. Van wat, wat, en wat bedoel wat je daar dan mee? Hè? Belanghebbenden erbij betrekken. Dat kan van alles en nog wat zijn. Nee, voordat je weer verder gaat. De basis is toch dat alle bestemmingsplannen vervallen als het omgevingsplan is vastgesteld? Uh, ja, nee, ja, maar dit is een omgevingsplan specifiek voor het strand. Dat zijn, dat zijn ja. leerprocessen, dus er zijn maar gemeentes die doen aan dit soort het bestemmingsplan soort voor de strand die we hadden, die vervallen bij het aannemen van deze omgevingswet? Van het omgevingsplan? Ja, omgevingsplan. Ja, maar kijk, als die omgevingswet is, inge is ingegaan, dan heb je een overgangstermijn van 10 jaar. Oké. Okay. Want je moet straks... Uh, straks heb je één omgevingsplan voor de hele gemeente. Ja. Dus dat betekent dat je, dat je alle bestemmingsplannen die je nu hebt... langzaam moet inweven in, uh, dat, uh, in dat nieuwe omgevingsplan. Maar niet alleen de bestemmingsplannen. Daar komt veel meer bij. Allerlei uh, verordeningen die over milieu gaan en allerlei andere zaken... die gaan daar ook allemaal in. En dat betekent... Dat je niet meer 88 verschillende uh, verordeningen en nota's en beleidsvisies en bestemmingsplannen hebt. Waar, en welstand, hè, de welstandsnota, waarbij niemand door de boom met het bos nog ziet. Ook wij niet. Want uh, de, de, de, vaak genoeg dat je dan zegt van nou, ik wil het eigenlijk zo hebben. En er komt een ambtenaar en zegt nee, maar in de welstandsnota staat dat. En dan zeg je nou, dan wil ik het zo hebben. Nee, maar in het bestemmingsplan staat zus. En, en dat zijn natuurlijk dingen die, die, die moeten straks tot het verleden behoren. En laten we hopen dat dat ook lukt. Maar nogmaals, dit is dus een experim experimenteersfase waarin we zitten, waarin we dit gaan doen. En voordat er één pen op papier staat, en dat is dus gewoon volstrekt nieuw... ...voordat er één pen op papier staat, gaan we om tafel met al die belanghebbenden... ...die hier genoemd staan in, uh, in de nota die je voor je neus hebt. Ja. Uh, en dat <clears throat> zijn er nogal wat. Een heleboel. En, dat zijn er een heleboel. En, en dan praten dus, we alleen over het strand... Praten we in dit geval nu over het strand, ja dat ja. klopt. Nee, maar kijk, het, het fijne van uh, dit experiment is dat je heel veel leermomenten krijgt. Van hoe moet je straks met die hele omgevingswet, hoe moet je dat nou gaan doen? En het is helemaal niet erg als je een paar keer op je bek gaat. Wat daar leer je van. Het is niet voor niks bedoeld ook als leerproces. Het fijne, het fijne is er verder van dat je meteen alle partijen op een gelijkwaardig niveau... Met elkaar op tafel hebt. De strandpachters, de venters, de, de, de omwonenden. Eh, maar ook belangstellenden uit het dorp. Provincie, waterschap. Nou noem ze allemaal maar op. Die daar eh, op allerlei manieren bij betrokken moeten worden. En Ernst Brokmeijer is verkeerd geschreven, Ja, want dat zou je het toch zeggen. Nee hoor. Er staat een lange i in plaats van een i. Ja. Ja, e, i, e had er moeten staan. En, ja. Ja. Je weet van die strandpost, uh, reddingspost, ja, ja. zuid. Ja, ja. Nee, want anders begin jij er dag over. Maar, maar dit is een hoop werk en ik uh, zie dan dat je een planning hebt dat je de tweede helft van 2019 het aangenomen moet worden. Sorry, wat zei je dat? Dit is een hoop werk, deze ja. hele procedure. Ja. En de beslissing moet vallen in de tweede helft van 2019. Ja, maar, maar dit gaat alleen nog maar over de nota van uitgangspunten. Ja. En als wij een noten van uitgangspunten hebben... waarbij we... Kijk, uh, je kent die mooie spreuk boven... achter de, achter de dingen bij het college... Hè, die op de schouw... Uh, er zullen altijd mensen blijven... die niet helemaal tevreden zijn... of Tuurlijk. helemaal niet tevreden Tuurlijk. zijn. Maar als er in, uh, in hoofdlijnen... consensus is met een grote meerderheid... dan wordt die noten van uitgangspunten... die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat hoeft eigenlijk niet. Een noten van uitgangspunten... maar... Dit is zo nieuw... Eh, dat het van belang is... dat ook de gemeenteraad hier iets van gaat vinden. Dus we gaan als die nood- en uitgangspunt er is... gaan we voorleggen aan de gemeenteraad... ter goedkeuring. Dat zijn uitgangspunten, maar dat is dit jaar. Maar ik heb het over ja. 2019. Dan ga je, je omgevingsplan vaststellen. Ja, ja. ja dat klopt. Dan is definitief. Ja, als je een plan vastgesteld hebt... dan ja. is het definitief. En ja. daar praat je over in het uh, tweede kwartaal van 2019. Ja. Jo, dat is over een jaar. Ja. Tweede kwartaal is over een jaar en drie maanden. Ja. Eh, ja wel nee maar, nee. maar kijk, dingen. Ja, nee, maar wij, wij, wij zijn nogal gewend om vrij stroopricht te werken, zegt, ja. zegt iedereen altijd. Ja. Dan zetten we de sokken erin. Ja, is goed. En dat is weer niet goed. Nee, dit is goed. Maar kun je dat ook waarmaken? Want ik ken ze altijd een beetje. Ja, je kent voor een beetje. Nee, kijk, je moet, je, moet gewoon, je moet rekening houden met het feit dat, dat je in proce procedures kunnen altijd vertragen Als je dat kan, krijg je een compliment. Uh, nou, kijk, het, het is gewoon de bedoeling om het zo snel mogelijk, maar snelheid is ondergeschikt aan degelijk en deugelijk, maar zo snel mogelijk dit te realiseren. En je moet je luisteren, zal het het vierde kwartaal 2019 worden? Als daar een heel goed plan uitkomt. Als daar. Een heel veel leermomenten uitkomen van hoe moeten wij straks een omgevingsplan voor, het hele, voor de hele gemeente gaan maken. Uh, als daarbij het leerproces is dat belanghebbenden in de gaten krijgen van we hebben echt wat te vertellen. We mogen nu echt meedoen. We staan niet aan de zijlijn met rare inspraakavonden of een zienswijze indienen. Nee, we mogen echt met z'n allen meedenken. En, en, en zorgen dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het... Noemen in dit gewoon maar even het product omgevingsplan Strand, straks omgevingsplan Zandvoort. Dan hebben we heel veel gewonnen, denk ik. Heb je al een indruk? Natuurlijk, want je hebt deze nota geschreven, meegewerkt en dergelijke. Of er veel beren op de weg zitten? Er zijn altijd beren op de weg als je ze wil zien. Als je kijkt ga... ho hoeveel comité's er zijn en hoeveel. Ja, maar, maar luister bij, dat, dat, dat maakt toch niet uit? Dat maakt, voor mij, dat maakt voor mij niks uit. Wat mij om gaat is dat iedereen die vindt daar iets over te, moet, te, te moeten mogen zeggen. Die ideeën heeft. Die visie heeft. Die uh, bijdrage wil leveren aan het beleid. Die is welkom. En uh, oh, moet je, luistert, als je straks met dat hele omgevingsplan van Zandvoort. Dan komen er nog veel meer mensen kijken. Die daar iets van moeten gaan vinden en willen gaan vinden. Wij noemen dat vroege participatie. Daar heeft iedereen het woord van vol. Maar ja. dit is meer. Dit is, ja, maar participatie heb je, je hebt dan zo'n mooie participatieladder en dat is raadplegen, adviseren, co-produceren, beslissen. Nou, dit is, dit is co-produceren en een gemeenteraad moet wel hele goede argumenten hebben. Als die co-productie geleid heeft tot een mooi product waar, waar de grote meerderheid achter staat, moet de gemeenteraad wel hele goede argumenten hebben om te zeggen, nee maar dat gaan we zo niet doen. Dat gaan we zo niet doen, want dan, want dan negeert een raad, op een gegeven moment de wil, van het grootste deel van ondernemers en inwoners verzand wordt. Dat lijkt me uitermate onverstandig. Maar het lijkt erop als er sommige raadsleden in de raad zitten omdat ze gebonden zijn aan het problematiek in hun wijk of wat dan ook. Ja, dat, uh, Je maar... snap het? Die zullen nooit van standpunt veranderen. Ja, dat is dan jammer. Maar als de meerderheid maar vindt dat het op deze manier veel beter gaat straks. Dan, uh, dan ben ik al lang tevreden. En kijk, uh, als mensen, natuurlijk hebben mensen die, die, die, die, die, die hebben iets met hun eigen wijk, dat is logisch. Daar moet, moet je ook niet moet je, ook je ogen niet voor willen sluiten. We leven in zo'n piepklein dorpje. Uh, kijk, als je op een gegeven moment, dan hebben ze het ook over belangenverstregeling. Nou, dan mag er helemaal niemand in de raad zitten. is je Omdat we zo klaar zijn. Want iedereen heeft altijd wel ergens een belang. Of een buurman. Of een neef. Een nicht. De tante. Een oom. Een vriend. weet ik veel wat. De slager. De bakker. Waar je, waar je komt. Daar, daar, daar moeten we het helemaal niet over hebben. We moeten het over hebben. Dat, dat we mogen verwachten van een, van een gezonde gemeenteraad. Een weldenkende gemeenteraad. Dat die uh, de juiste beslissingen neemt. En die zijn dan nu gestoeld op opvattingen van de samenleving. Nou, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Oké. Okay. En een hele grote stap vooruit. We gaan even terugkijken naar de afgelopen uh, periode. Want we hebben volgende week over 14 jaar verkiezingen. Is je, nou. mee, is je meegevallen? Wat? Dat je er tussentijds instapt en wat je dan nu allemaal aantreft en meemaakt. Met meegevallen? Het, is gewoon, het was gewoon weer een heel groot genoegen, een heel groot plezier om dat te doen. Ik vind dat. Uh, Anders was ik niet gaan zitten. Uh, ik, uh, ik, ik vond dat, uh, dat het belangrijk was om, uh, om, een, om die bijdrage te leveren van iets meer dan een jaar. Uh, als wethouder. En ik heb heel veel dingen uh, kunnen realiseren. Als dus je kijkt naar de nota openbare ruimte, het duurzaam uh, afvalbeheerplan, de sportnota, uh, de gezond, lokale nota gezondheidsbeleid. Uh, nou, dit verhaal. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. En dat geeft mij gewoon veel plezier. En, euh, en levensvreugde Want zijn heel belangrijk. En, en niet alleen, want ik heb het nu alleen over mijn eigen portefeuille. Maar als je kijkt nou naar de portefeuilles van mijn collega's. Daar is gewoon heel erg veel gerealiseerd. En, euh, en natuurlijk zijn een heleboel dingen ook zijn er niet goed gegaan. Maar kijk nou niet terug naar de dingen die niet goed zijn gegaan zijn. Kijk en, en, en, en leer daarvan. Maar kijk voor de rest, van nou, wat hebben we nou eigenlijk met z'n allen allemaal bereikt? Dat is best veel. Heel veel. En daar kijk ik met, met genoeg op terug. En ik hoop daar straks weer aan verder te kunnen werken. Je staat tweede op de lijst? Ja, klopt. Ben je een potentiële wethouderskandidaat? Ik ben niet een potentiële wethouderskandidaat, ik ben een wethouderskandidaat. Oké. Okay. Ja. Nee, omdat vaak genoeg de eerste op de lijst de wethouderskandidaat is... De, de, de Nummer 1 bij ons op de lijst is de beoogde fractievoorzitter. En nummer 2, is zo hebben het in de, in de afdelingsvergadering ook afgesproken. Uh, nummer 2 is de wethoudskandidaat. Dat, uh, nou ja, en ik zal je zeggen: dit jaar wat ik nu achter me heb, smaakt naar meer. Ze krijgen je ook nooit weg, hè? Nou ja, dat weet ik niet. Uh, ik hoop het niet, nee. <lacht> nee, ik blijf mijn best doen dus uh, nee, ik, vind, ja, ik vind dat uh, nou ja, dit zit gewoon in mijn aard en ik, uh, ik hou ervan om, om dat werk te doen om, om die bijdrage te leveren aan, uh, aan de Zandvoedse samenleving en ik geniet er ook elke dag van het is hard werken, het is veel werken maar ik geniet er ook elke dag van ook en natuurlijk heb je, kom je ook tegenslagen tegen en, en dat soort dingen maar dat is even dan uh, met de kop schudden en, uh, en doorgaan met de goede dingen Bedankt voor je komst. Graag gedaan. We zijn aan het laatste programma onderdeel. En aan tafel zit John Cornelissen. Goedemorgen. Goedemorgen. En Femke van de Hengel, Ramon. Nee, van de Hengel, Siepkema. Ik zeg het goed. Want, laten het wel zijn, ik ben nog steeds in verwarring. Vorig jaar bij de afbraak van de Stroomtent, Plazant, op de allerlaatste dag, we zijn Femke en Ramon getrouwd. Dat klopt, nee. ja. En nog, en nog steeds lief en leed met elkaar delen. Ja, nou, we hebben de afgelopen vier maanden goed, uh, goed doorgebracht. Uh, het helemaal goed. Ja, en jongelui, jullie staan er nu weer in die restauranttent. Ja, sinds 19 februari zijn we weer open. Ik heb het gemerkt, ja. jullie zitten yes. vol. Elk ja. weekend vol. Ja. Goed hè? Met dank aan de inwoners van het antwoord. Zeker weten. Ja. Leuk om te zien dat iedereen weer zijn weg naar het strand weet te vinden. En ja. zeker naar Plazant weet te vinden. Dat is echt bijzonder. Ja. ja. En, maar je moet wel bellen. Want als je een, een plaatsje wil hebben. Nou dan heb je echt een probleem als je niet een, een afspraak hebt gemaakt. 023. 571. Ja. 5564. Dat is het 571. 5564. ja. Ja het, ja, het wordt wel. aangeraden om te bellen, om te reserveren, oh, dat is gewoon een plek. Nee. Vooral uh, in de vrijdag, zaterdag, zondag is het uh, stil maar We proberen natuurlijk wel, als mensen langskomen, om nog, uh, nog een beetje te schuiven dat het lukt. Maar het is aan te raden om te... En jullie hebben maar één shift op een avond, hè? uur uur er een uur stop. Zijn nou, er nou, niet die je pers... twee keer kan doen? Soms, uh, soms wel, alleen uh, we, we proberen niet twee shifts erin. Te de, als het een keertje uitkomt en dan komen mensen om vijf uur binnenlopen en we hebben een tafel om negen uur gereserveerd staan, dan, dan kan het. Maar we zeggen niet bij het reserveren van je uh, um, moet om vijf uur komen en om zeven uur weg, en dat vinden we niet zo, niet zo gastvrij. Daar heeft het vooral mee te maken, ja. dat je de mensen er gezellig aan wat uit wil aanbieden en dat, uh, dat het heel goed kan op het strand, de lekker, de kaarsjes staan aan. Maar het is heel ongezellig, vinden wij zelf, als je dan om vijf uur komt en je neemt de reservering aan. en dat je dan tegen de mensen zegt: Nou, u moet om half zeven weer weg zijn. maar dan is uw tafel gereserveerd voor een ander. En dan wordt het zo'n uh, ge, ge, gestouw, als het ware. En, uh, ja, wij vinden het toch vaak wel leuk om uh, de tijd er even voor te nemen, de drie gangen te serveren. en de mensen op hun tijd het, uh, te laten genieten van het lekkere eten. Dat Ik ga, is, uh, even, even naar het totale beeld van ja. het strand: alle strandaviews, want jij zit ook in de strandpachtersvereniging. Uh, hoe vaar. Uh, hoe zien zij de toekomst van de, de strandpavioos? Nou, ik denk wel rooskleur, als ik het ja? van de collega's mag horen. Er zijn natuurlijk wel wat ontwikkeld. Afgelopen jaar is een uh, positief jaar geweest. Het is uh, een iets ander jaar geweest dan de voorgaande jaren qua weer. Het is wel heel mooi geweest. Er zijn ook heel veel warme dagen geweest, zoals iedereen wel van het KNMI heeft gehoord. Het is alleen zo dat de uitschieters er niet echt zijn geweest. Dus de, de beddendagen, om zo te zeggen, op het echte strand, die waren denk ik, als ik het zeg, uh, zo mag ze op één hand te tellen. En dat is best wel jammer, natuurlijk, want dat is toch ook een stukje business en een stukje ja, investering voor veel collega's. Het was vroeger de belangrijkste inkomsten. Ja, en nu uh, is die verschuiving toch wel meer en meer merkbaar: dat je ziet dat de uh, gasten naar het strand komen pas gedurende de dag. Of het, aan het einde van de ochtend, begin van de middag. Tenzij het echt heel lekker weer is. Dan, op vakantieperiode dan is het natuurlijk wel hoor. Dan zijn de eerste gasten al om acht uur uh, aanwezig voor een kopje koffie. Maar de vroege vogels, zoals het vroeger was, dat is niet meer zo erg. Maar daarentegen zien de collega's allemaal wel erg rooskleurig in. Heel veel hebben weer veel geïnvesteerd in hun uh, paviljoen, om er wat moois te van te maken. Er zijn echt een heel aantal mooie zaken die uh, weer wederop, of wederom zijn opgebouwd en weer zijn neergezet. Zo hebben wij ook ons onderhoud weer jaarlijks gepleegd. En dat, dat zie je ook aan zee dat het gewoon nodig is. Dat het uh, best wel snel verweert en uh, de dingen toch snel achteruit gaan. En als je het mooi en netjes houdt, dat, uh, dat heeft ook zijn keerzijde. Want je ziet daardoor dat mensen je toch graag zien te vinden. en Echt voor die service gaan en uh, dat stukje mooie van, uh, van het Zandvoortse strand. Er zijn er wel veel. Hè. We zijn natuurlijk met z'n 36 aan zee, dus dat is ook een hele bubs. En uh, ja, de ontwikkelingen, hoe die uh, zich voor de toekomst zullen uh, aanpassen of, of zullen zijn, dat is ja, de vraag. We hebben een aantal collega's die graag jaar rond willen. Um, en uh, dat heeft uh, met, met, dat he, om meerdere redenen, dat is uh, het, het gemak van de exploitatie om het zo even te zeggen, dat je uh, medewerkerspersoneel jaar rond kan aannemen de markt kenmerkt zich momenteel in een, uh, ja, in een enorme boost uh, de economie gaat als een speer en het is best wel moeilijk om goed en gekwalificeerd personeel te vinden en als je dat personeel dan al hebt om het ook te behouden en die last hebben wij zelf ook, dat je als plezant toch een aantal mensen ook het hele jaar door een, een contract aanbiedt om wel je goede mensen te bouwen, om die start van het seizoen weer uh, he, uh, vlot te trekken als het ware. Dat is één ding. Daarnaast heb je natuurlijk je opstallen en je onderhoud. En, um, ja, nou goed, er is een discussie gaande. Dat weet u natuurlijk ook wel dat uh, na de gemeenteraadsverkiezingen zal het, college, het nieuwe college met een voorstel komen naar de gemeenteraad toe op basis van het rapport wat is geweest van de CCO. En daarin zal dan kenbaar worden gemaakt wat er gaat gebeuren met betrekking tot jaar rond. En dat is dan weer onderdeel van het nieuwe, omgevings, uh, of van de nieuwe omgevingsvergunning. Het bestemmingsplan wat gaat komen. Maar goed, dat... Uh, is een vrij euh, uitgebreide materie. Er is de afgelopen jaren uh, discussies geweest over strandhuisjes, vakantiehuisjes. Ja. Nou die is afgerond. Uh, de, die dus is van, mag niet. Nee. Dat is, maar op de Noordboulevard mag het wel. Ja, op de Noordboulevard mag het, het wel. Ik weet dat er een aantal ondernemers zich aan het oriënteren zijn. Er uh, dus zal dit jaar denk ik nog niet uh, echt uh, een ondernemer zijn die daar inderdaad als strandbungeloos gaat plaatsen. Maar een aantal ondernemers aan het oriënteren zijn hoe en wat en hoe je dat gaat doen. Het brengt natuurlijk ook weer de nodige investeringen met zich mee. Het moet ook voldoen aan bepaalde welzijnseisen die er worden gesteld vanuit de gemeente. Dus je daar, daar moet je voor? rekening mee houden. En het uh, mag niet ten koste gaan van de horeca-exploitatie. Dus met andere woorden, het uh, strandpaviljoen mag niet worden worden opgedoekt. En daar alleen maar strandbunkeloos neerzetten. Dus zeg maar, de hoofdactiviteit blijft strandpaviljoen. Met daarnaast de faciliteit voor strandbunkeloos. dat zullen we zien hoe de toekomst dat uitwijst. Maar ik weet wel dat een aantal collega's daarmee bezig zijn om zich in ieder geval... u heeft nog geen concrete plannen voor het komend jaar? Wij als Plazant niet, want wij mogen niet meedoen. Want het is pas vanaf uh, Ahoy, vanaf de strandpaviljoen Talassa, uh, okay. waarvoor die gren, of waar die grens getrokken is. Dus vanaf dat gedeelte richting noord uh, is het toegestaan voor de toekomst. En um, ik weet dat daar enkele collega's zich nu inderdaad aan het oriënteren zijn om daar mogelijk standbunkloos te plaatsen. Maar of dat dit jaar Misschien al gaat je plaatsen, dat durf ik niet elke zijn. morgen bedden opmaken en, ja, en hebben... ook bij het verzorgen. Ja. <laughs> nou, we hebben natuurlijk al um, eigenlijk de ruimte die we hebben, hebben dit jaar... Um... Uh, ons nieuwe veestzaal opgezet, dus daardoor, um, ruimte, ja. <laughs> daardoor uh, ja, iets goor, dus het had ook John kunnen zijn ja, als je het zo was. <laughs> <laughs> maar um, um, ons nieuwe veestzaal neergezet, dus ook de ruimte voor die bungalows is er bij ons niet, uh, niet echt meer. Even, even voor de luisteraars, jij zet het uh, in de Noordboulevard, daar mag het dan wel, maar op de Zuidboulevard mag het dan niet. Waar, waarom is dat? Dat is uh, onderdeel van het zomaar zo te zeggen. Vanuit de gemeente is er, uh, denk ik een aantal jaar geleden, een uh, visie neergelegd waarin dus de strandbungeloos onderdeel zouden worden van het de algehele strand van zuid tot en met noord en daar is toen uh, middels be, een bezwarenprocedure zeg maar uh, bezwaar op aangetekend en is toen door de raad besloten dat de strandbungeloos uh, in het kader van dus uh, de toekomst, toekomstperspectief Nederlandse kust toegestaan worden en dat is dan vanaf het deel vanaf de lasser tot en met het noordstrand om het zuidstrand voor een, een deel te ontlasten en het heeft vooral te maken als ik het goed zeg met de, de procedurele gang van zaken die er is geweest waarin er ja, wel wat fouten zijn gemaakt om zomaar te zeggen met betrekking tot het zuidelijke gedeelte. Maar goed, dat is achter de rug en dat is afgesloten dat traject en nu gaan we weer roosleur de toekomst tegemoet. Dan moet je niet zo lang naar China gaan, want het is uitgebreid <laughs> in de krant. Uh, dat was de Filipijnen en Zuid-Korea. <laughs> uh, we gaan verder. Uh, uh, Femke, ik zei net, het zit volle bak bij jullie, mij. Hoe reg je dat met personeel? Um, nou, we, we zijn um, echt nog wel op zoek naar, uh, naar nieuwe mensen daarbij. We hebben een, uh, een, een vaste clan waar we echt ontzettend blij mee zijn, die, uh, die al meerdere jaren bij ons werkt. Bijvoorbeeld een Daisy, die, uh, uh, die echt een uh, heel, heel stuk op, uh, op haar nek neemt. Um, en, uh, uh, en wij zelf. Uh, uh, dus daarmee vangen we toch de, de eerste week altijd op. We zijn, uh, we zijn met ze hier aanwezig. Daisy die werkt ontzettend veel uh, uh, en en is er eigenlijk altijd bij. En daarbij onze ambulante mensen, waar we altijd nog op zoek zijn naar. Extra leuke jonge gemotiveerde mensen die daarbij het team kunnen aansluiten. En op een of andere gekke manier komt er toch elke keer wel. Aan het begin van het seizoen komt er een, een, een fris clubje aanwaaien Wat graag wil werken. Ja, wat wij als bezoekers zijn, dat zijn natuurlijk de serveersters, maar ik keek in de keuken van de week. Daar staat een gigantische brigade kok en leren, kok en dergelijke. Die mensen zien je nee, nooit. Nee, dat klopt. We hebben natuurlijk vorig jaar de keuken opengemaakt, waardoor je toch wel goed de keuken in kan kijken. En daar staat dan uh, mijn man Ramon met, uh, met zijn team. En um, uh, dat bestaat uit, uh, uit toch wel uh, vier, vijf jongens uh, op een hele drukke avond en eentje in nee, nee, afwas. Uh, om, uh, om helemaal, binnen zo'n drie gangen menu, wat toch gewoon dat, wat iedereen eet. Dus het, zijn, het is een hoop couverts wat eruit gaat, um, uh, is dat zeker nodig. Dus er staat inderdaad een flink team in de keuken. Gelukkig zijn we daarin wel helemaal, um, hebben we wel een aantal echt vaste jongens die gewoon uh, nu al een aantal jaren bij ons werken. Um, maar ook daar, als er nog mensen luisteren die op zoek zijn naar uh, een baan, dan... Uh, Gewoon even langsgaan met het land. Ja, zeker. Vraag naar Femke, ja. naar John. Heel ja. ja, nou goed, ja. Nou komt het best goed. Uh, je had vorig jaar een, een feestje op het strand en ik sprak je van tevoren toen was je een beetje nerveus. Want een ja. feestje voor 500 mensen, geloof ik. Dat was inderdaad een hele mooie grootte. Ja, ja. Het is heel goed gegaan, overigens. De, ze kwamen dit jaar weer terug. Dus dat Kijk, Kijk. Ja. jullie hebben het goed gedaan. Ja. Hoe ja. doe je dat, zoiets? Nee, um, we, we hebben toch het geluk dat, uh, dat mensen die bij ons eten. Um, uh, toch ook nog wel eens met hun bedrijf of met het bedrijf waar ze voor werken. Um, uh, terugkomen. En, um, uh, we zijn dat ook extra aan het promoten nu, omdat we dus een nieuwe feestel hebben met een grotere capaciteit. Hebben we hebben bijvoorbeeld een aanbieding dat uh, uh, alle partijen die in maart worden geboekt een uh, glazen uh, prosecco van ons aangeboden krijgen bij ontvangst. En dat zijn toch acties die mensen misschien, als ze al twijfelden om een feest te geven, over de streep trekken om, uh, om nu al te boeken. En um, dat varieert uh, inderdaad van, van kleine gezelschappen, van 30 personen tot echt wel hele grote gezelschappen. Die we nu ook um, in onze nieuwe nieuwe Club gewoon heel goed kunnen herbergen. 500 is dus wel veel hoor. Ja, het, zijn, het, was, het was een flinke, flinke club. Nou, het lijkt ook wel of de, de markt um, zich meer aandient, hè, om het zo te zeggen. Het, het gaat natuurlijk economisch een stuk beter in Nederland. En, uh, als je het vergelijkt met vier, vijf jaar geleden, dan was er uh, qua zakelijk verkeer, uh, en, en dan doe ik even op de partijen en de feestjes, uh, een, een minimale bezetting om zo maar te zeggen. Particulier werden wel gelukkig de verjaardag gevierd en werden de barbecues georganiseerd. Maar je merkt nu toch ook wel dat, zonder dat je er al te veel inspanningen voor verricht en je op die zakelijke markt richt, er een, een, een grote vraag is om weer eens een barbecue met het personeel te organiseren of weer eens een sportieve dag op het strand uh, te doen. En het strand van Zandvoort is daarbij natuurlijk echt, echt mooi ontwikkeld, mooie grote bedrijven die dat allemaal goed kunnen nutriëren en ook kunnen faciliteren en daarbij uh, wil men dus zakelijk ook graag weer. Dus men, ik, denk, ja, ik denk dat ook de markt wel graag zijn uh, of de zakelijke, of de bedrijven moet ik zeggen, hun medewerkers weer wil belonen uh, ja. om weer eens wat te doen. Hè. Dus Het trouw... kan allemaal weer wat makkelijker. De trouwerijen zijn al geboekt. Er zijn ook inderdaad al weer een aantal trouwerijen geboekt. Ja, dat gaat dan wel ver vooruit. En dat gaat ook door, uh, weer of geen weer, om het maar te doen. dat, dat je, staat vast. Dat ja wordt zal toch wel worden gegeven. We hebben het nog niet anders meegemaakt, laat ik het zo zeggen. En dat is ook wel leuk. Maar dat zijn echt wel festiviteiten die uh, ruim van tevoren worden gereserveerd. Ja. Dat is ook wel belangrijk, ja. denk ik. Wat ik belangrijk dat... vind, dat is dat die, die, die bak die voor de stront en stond, die het uitzicht belemmerde, weg is. Ja, mooi hè? Als je niet zit, ja. Dan heb je van welke tafel ja. dan ook een vrij uitzicht over de zee. Ja. Nou, we sling, hadden daar natuurlijk een, ja, een hele leuke seafoodbar, wat ook best wel een succes is geweest. Maar een klein beetje mede door het weer is dat uh, qua drukte wat tegengevallen. We hebben het af en toe zijn we uitgeweken naar het restaurant en dat gaan we dit jaar ook gewoon weer doen. We gaan gewoon weer lekker uh, lekker oesters en geefjes en dat soort zaken serveren. Maar dan doen we dat gewoon vanuit binnen omdat het een stukje makkelijker is geworden en we hebben het tras dus uh, verbreed, eigenlijk ja, niet zozeer verbreed, we hebben het overzichtelijker gemaakt en ruimtelijker gemaakt en waarbij iedereen ook de zee kan zien. En dat was ook wel een ding dat je, wat je merkt aan de gasten, dat dat, dat erg gewaardeerd wordt en dat uh, voor, ook voor bezoekers naar Zandvoort... Uh, dat er geen obstakel, zeg maar, moet staan die jou het vrije uitzicht uh, belemmert en, uh, en dat hadden we een klein beetje, ja. En het weer was natuurlijk wel anders vorig jaar. Hè. Was het een, een hele zomer lang uh, 25, 30 graden, dan was je daar ook denk ik wel iedere avond bezet geweest. En had je daar misschien weer een andere uh, mening over gehad. Maar nu hebben we voor dit gekozen. En dat is dan wel weer het voordeel van op- en afbouwen. Dat je dus... Uh, ieder jaar je paviljoen weer wat kan aanpassen naar de wensen van de dag. Dat is echt nog een groot voordeel en dat hebben we dit jaar ook gedaan. Dus dat is een mooi wijze uitzicht geworden, om zo te zeggen. We gaan We naar gaan het, het einde toe van dit programma. Uh, ik wil nog even zeggen, traditiegetrouw serveert prazant. vanaf 17 februari, tot en met 11 maart, dus tot en met volgende weekend. Ja, tot en met volgende week zondag. Hebben jullie een openingsmenu? En dat wordt massaal gebruikt? Ja, ja je ziet de mensen zelfs uh, meerdere keren voorbij komen, die er echt uh, van genieten en het heel leuk vinden om dat uh, nog een keer dus te doen. Het is een keuzemenu en uh, ja, je kan natuurlijk niet alle voorgerechten in één keer, één keer bestellen, dus dan is het leuk om uh, daarvoor nog een keer terug te komen. Dat is ook wel heel verrassend, dat je dat echt uh, vanavond als gisteravond ook weer ziet dat uh, mensen met een herhalingsbezoek toch nog weer een keer komen genieten van het lekkere eten. Ja, en niet alleen uit Zandvoort, maar uit de wijde omgeving. Ja, dat merken we ook wel, dat het wel leuk is om te zien. En daar is Facebook bijvoorbeeld een heel mooi middel in. En natuurlijk adverteren we wel ook in de pers, maar dan is het vooral via de sociale media leuk om te merken dat mensen je dan toch weten te vinden en dan weten dat het strand ook open is. Want dat weet men dus nog niet overal, maar vanaf 1 februari bouwen we op. En de eerste zijn zelfs al rond 9 en 10 februari open, maar de meeste zijn zeg maar van tussen half februari en half maart. En Als het dan wat minder mooi weer is zoals de afgelopen tijd, of wat frisser, dan uh, is men verbaasd dat je er allemaal weer staat. En dat is wel leuk om te zien. Ik ga nogmaals te... jullie ja. telefoonnummer: uh, 023 57 15564. Oftewel 57 155 64. Dat kan niet meer misgaan, hè? En dat je bellen <laughs> en dan krijg je of Femke. Hallo. Femke is <laughs> in mijn ogen de belangrijkste, ook die krijgt John, dat is de minder belangrijke. Maar uh, tussen deze twee gebeurt het. We hebben een mooi team met elkaar. Zeker. Femke. Dank jullie wel. En, en jullie blijven lachen, dat is belangrijk. Dat is Zohoor. zeker belangrijk. Ja. En nog. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Dank je wel. Ik denk dat we geen muziek gaan draaien, maar meteen naar de agenda gaan ja. Pieter, want uh, het is ja. alweer bijna ja. tijd. Achteren. Um, vanavond is er een avond met de bobbelwagen. En het gaat over de bijname deel 3 in Hotel Faber. dat is van 8 tot 10 uur. En als u een kaart wilt hebben dan... Nee, Marcel. Marcel Meijer. Marcel Meijer. Uh, ook op, uh, vandaag is de Febo Final Feud. Ja? Van Zandvoort. Ja. En... 11 maart, En dan gaan we ook naar 11 maart. 6 in Zandvoort met Maarten Hogehuis Altsax In de krocht, aanvang 3 uur, entree 15 euro. En 24 maart, de 30 van Zandvoort. En dan 25 maart, de omloop van Zandvoort: fietsen, eh, hardlopen. Start vanaf de pitstraatcircuit Zandvoort. En dan de. Eh, gaan we dwars de Zandvoort heen, zo ook de elfde editie ja, ja, ja. Runners World Cirque Ja, als ik die mensen altijd zie dan denk ik van nou, dat euh, <lacht> zijn er wel heel erg veel. Um, elke eerste maandag van de maand hebben we weer de nabestaande groep bij Ook Zandvoort van 13 uur 30, half 2 tot en met 3 uur. En elke eerste dinsdag van de maand om half 11 hebben we digitaal spreekuur. Vooral uw vragen over de iPad, tablet en smartphone. En uh, dat is ook bij Ook Zandvoort. 50. En elke vrijdag medische genistiek bij pluspunt, van kwart over 9 tot kwart over 10 in de ochtend, ook pluspunt. En werksteunpunt, de blauwe term start 9 en 23 februari van half 2 tot 4 uur met een inloopworkshop kilten. En de herhaling van dit programma is op donderdagmorgen van 8 tot 10 uur. En als u de uitzending gemist heeft dan kunt u naar www.zfmzandvoort.nl Dan kunt u de datum invullen en in de tijd en let u even op een uur later invullen. En dat heeft te maken met de nummering van de bestanden. Wij gaan bedanken. Jacques, Jozef, Duidmaier. Uitstekende techniek hier. Ja, we hebben een hoop problemen met de microfoon. Ja, we praten er al in. De was prima. Wij bedanken de redactie, Gerry Rutten. En bedanken Gerry voor de koffie. De presentatie die werd gedaan door Pieter Jouwstra. En Cor Draaier. Bedanken Hotel Hoogland voor de gastvrijheid en de koffie, thee in het water en de gezellige sfeer. Floris, de koffie was weer uitstekend. Ja, het was... Erg lekker! Ik zou zeggen, prettig weekend en tot de volgende keer! Op 106.9, straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het.